6 uur. Loesje van de posters over nepnieuws. U gelooft uw eigen Facebook-profiel toch ook niet? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Malt is dinsdag 6 maart. En op deze dag in 1899 al vroeg de Duitse chemicus Felix Hofman... het aan op aspirine. Dat was Toen, Dit is Nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 Privacy-organisaties reageren kritisch op de wetswijziging.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 En Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards... de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, die eigenlijk Martijn Garritse heet... won onder meer in de categorie Nationaal... voor het meest gedraaide en best verkochte nummer... met zijn hit Scared to be Lonely. Dit jaar waren er vooral veel winnaars in de genres urban en dance. En naast de wereldberoemde Nederlandse DJ's... zoals Martin Garrix en Armin van Buren... vielen ook Ronnie Flex, Boef en Little Kleine in de prijzen. Het weer er nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... met kans op lichte regen of motregen. In het noordoosten vriest het licht en daardoor kan het lokaal glad zijn. Overdag wordt het 8 tot 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het is vandaag alweer een half jaar geleden... dat de orkaan Irma over het Caribische eiland Sint Maarten raasde. Keep in contact met familie en vrienden as lang als technologie permits. Good night and stay safe. Vanuit Curaçao zijn inmiddels schepen van de marine met manschappen aangekomen in het gebied. Auto's onder water, halve meter, meter onder water. Um, veel uh, daken op Sint Maarten, dat zijn natuurlijk Van die golfkartonnen, um, uh, ijzeren plaatjes, die zijn als scheermesjes door de straten gegaan. We hebben daar enorm veel verwoest. En uh, ja, ik word niet vrolijk als ik deze foto's zie. Ja, dat was een half jaar geleden. En nog altijd wordt er hulp verleend aan bewoners. Het Rode Kruis heeft intussen 500.000 schoolmaaltijden uitgedeeld. Sint Maarten heeft wel vaker met orkanen te maken... maar Irma was zo verwoestend dat 90 van de gebouwen beschadigd raakte... en één op de drie huizen onbewoonbaar is verklaard. Iris van Dijnsen is van het Rode Kruis en is nu op Sint Maarten. Mevrouw van Dijnsen, goedemorgen. Goedemorgen. U was er destijds ook, hè, kort na de orkaan. We zijn nu een half jaar verder. Hoe ziet het eiland eruit nu? Ja, het is op het eerste gezicht echt heel anders. Uh, we kwamen hier aan met een uh, vlucht waar heel veel zeilers in zaten. Want afgelopen weekend was er een regatta, dus toeristen. Dat was al heel anders en het eiland is weer groen. Uh, maar uh, tegelijkertijd zie je ook heel veel wijken waar de schade nog steeds heel erg groot is. En uh, weinig hotels zijn nog open. U hebt met drones over het eiland gevlogen, hè, begreep ik. Ja, dat klopt. Dat hebben wij uh, ook gedaan op het moment uh, ja, een aantal dagen na de orkaan. En je ziet heel goed het verschil. Uh, op bepaalde plekken zie je nieuwe daken. Maar je ziet ook nog steeds uh, huizen die eigenlijk een soort van geraamtes zijn... of waar dekzeilen op zitten... Gisteren was ik ook op bezoek bij een mevrouw die woont in Middle Region. En uh, haar huis is, uh, is nog steeds uh, totaal verwoest. Ik was daar met een team van het Rode Kruis... dat kijkt uh, hoe wij kunnen helpen bij reparaties. Gisteravond had het flink geregend... en bij haar zijpelde uh, ja, het allemaal eigenlijk de woning in. En uh, ook uh, over elektriciteitskasten. Dus dat was een zeer gevaarlijke situatie. En ja, dat is er dus ook gewoon nog steeds. En ik zei het al, het Rode Kruis heeft 500.000 van die schoolmaaltijden uitgedeeld. Dat betekent dus dat die kinderen dan thuis niet te eten krijgen? Ja, nou, je moet je voorstellen dat op Sint Maarten... een heel groot gedeelte van de bevolking afhankelijk is van het toerisme. En er zijn nog maar weinig hotels open. De grote resorts zijn over het algemeen echt nog dicht. En tegelijkertijd zijn mensen dus hun huis kwijtgeraakt hebben vaak een gezin, kinderen te voeden... en geen baan meer. Dus er zijn heel veel zorgen voor ouders. En zij uh, hebben aangegeven bij het Rode Kruis... van, goh, het zou heel fijn zijn als jullie ons hierbij zouden kunnen helpen. En dat uh, hebben wij dus gedaan. Dus we geven iedere dag ontbijt en warme lunch op scholen. En... Uh, ja, daar gaan we in ieder geval mee door tot, uh, tot eind mei. En tegelijkertijd uh, heb je ook heel veel kwetsbare mensen. Denk aan ouderen, gehandicapten en eenoudergezinnen. ouder gezinnen. Uh, en ja, die hebben ook heel veel moeite om uh, ja, te voorzien in hun eigen levensonderhoud. En die helpen wij ook met uh, voedselbonnen. Ja. En, en wat kunt u dan nog meer doen voor die mensen daar? Ja, nou, het, natuurlijk is een van de belangrijkste punten uh, het herbouwen van de huizen of eigenlijk het repareren van de huizen. Um, en dat is iets waar we met het Rode Kruis nu druk mee bezig zijn om uh, bij uh, mensen op bezoek te gaan om te kijken wat zijn de zaken die gerepareerd moeten worden in jullie huis en vooral met een technisch adviseur daar langs gaan uh, die... Kan kijken hoe repareer je het... zodat het huis beter bestand is tegen een nieuwe orkaan. Want uh, het, is, het is natuurlijk uh, pas een half jaar geleden... maar tegelijkertijd staat in juni het nieuwe orkaanseizoen ook alweer voor de deur. En het is gewoon heel belangrijk dat de huizen uh, op een manier worden bijgebouwd... Uh, ja, die veilig is. ja en, en de hulp zal dus nog wel even nodig blijven ook daar. Ja. Inderdaad. Ja. Dank voor uw verhaal, Iris van Dijnsen. Vanaf uh, Sint Maarten dus, een half jaar nadat de orkaan Irma uh, daar overheen raastte. Ik zei het al, er zijn droombeelden gemaakt door het Rode Kruis... die zijn te zien via ons Twitter-account, at NOS Radio 1. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Olongren... moet er in Brussel voor gaan pleiten dat het nepnieuwsbureau... van de Europese Commissie wordt opgeheven. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Uw bureau schiet zijn doel voorbij en bemoeit zich met de vrije pers in Nederland. Vindt de Kamermeerderheid. En vandaar dat het pleidooi.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 Dat nepnieuws. En daar wil ik me wel hard voor maken. Maar dan toch ook dat ambtenaren.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 10 minuten over zes is het. Er was meer op Radio en TV. Ik praat u bij. Het ging onder meer over Stef Blok... de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Jeroen Pauw, die is weer terug op de late avond... wilde van CDA-leider Siebrand Buma weten... wat de kleurrijkste uitspraak is van Blok. Maar Buma die had er niet zo snel eentje paraat. D dit is een meest kleurrijke uitspraak. Ik zou het echt niet weten. Misschien een goede, goedemorgen toen ik hem tegenkwam. tafel <laughs> zat ook telegraafjournalist Wouter de Winter. Hij begrijpt wel waarom Mark Rutte voor Blok heeft gekozen. Hij heeft eigenlijk gekeken naar wie hij als zwaargewicht... en als zekerheid op zo'n belangrijke plek kan neerzetten. Die man moet natuurlijk namens ons naar het buitenland... Nederland vertegenwoordigen. En kan na datgene wat er is gebeurd rond Seilstra... natuurlijk niet nu met iemand aankomen... waar weer een vlekje aan blijkt te zitten. Dus dan kies je voor een veilige keuze. Nieuwsuur ging traditiegetrouw bezoek... bij de genomineerde voor de Libris Literatuurprijs. En een van hen is Arjen van Velen. Die had juist rekening ermee gehouden... dat hij niet zou worden genomineerd. Ik had een kraslot gekocht. Kijk. En dat was een soort psychologisch trucje. Dat als ik niet genomineerd zou worden. zou ik nog het het 25.000 euro kunnen winnen. Wat ook leuk is. Maar ik heb nu dus kans op allebei. En dat is echt. Uh, maar ik vind het vooral fijn voor het boek. In Radar een debat in aanloop naar het referendum... over de wet op de inlichtingendiensten. Tegenstanders zijn bezorgd over de privacy. En Querien Eikman, vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens... die snapt dat wel. Want de inlichtingendiensten die kunnen met de nieuwe wet... veel gegevens van gewone burgers verzamelen. Burgers die geen target zijn. Ja, daar worden gegevens van verzameld. Vaak wordt er gezegd dat nou 98 procent van die gegevens wordt weggegooid. Maar je zou kunnen zeggen dat is toch ook een privacy-inbreuk. En bijvoorbeeld hoe lang die gegevens wel of niet bewaard kunnen worden. Daar zijn wel veel vragen over. Tegenover Eickmans zat de baas van de inlichtingen- en veiligheidsdienst... AIVD, Roberto Lee, Volgens hem zijn die zorgen niet nodig. Ik vind dat de privacy van de burger niet in gevaar komt uh, door deze wet. En ik zeg dat vanuit uh, mijn eigen perspectief. Ook ik ben burger, ook ik hecht aan mijn privacy... Ik ben echt van mening dat deze wet een goede balans heeft gevonden. En dan naar RTL Late Night, daar zat Jeffrey Hoogland aan tafel... de snelste man op de kilometer tijdens het WK-baanwielrennen. Na zijn winst kon Hoogland eigenlijk niet meer lopen van de pijn... en hij vertelde aan Humberto Tan nog eens een keer hoe dat voelde. Intens veel pijn in de benen en daar dat komt kramp nog niet eens in de buurt, denk ik. Ik kan ook het beste op de grond liggen, want dan gaat er niks meer mis... dan lig ik al, zeg maar. Hoe lang heb je gelegen zo? Ja, ik denk dat ik uh, ruim een kwartier zo heb gelegen tot de huldiging werd uitgesteld. Ja, de huldiging, moest uitgesteld. Je kon niet het podium op. Nee, ja, nee, kijk maar, ik snap dat. Ja. En hoe beter dan? Die stapte zelf ook nog even op de fiets van Jeffrey, maar had wat problemen met het hoog afgestelde zadel. Weet je hoe het voelt, alsof er een hele zware dynamo op zit, waar je. Maar, maar, maar Jeff, ja, mag je af, mag ik je een, een mannelijke vraag stellen? Nou. <laughs> Hoe hou je dat duizend meter? Oh, oh, oh, oh, oh, <lacht> en dat was gisteravond op Radio en TV, nu Jamiro kwai. J.K. en J.B. Rockwaii, Love Philosophy, was dat uit 2002 weer dat liedje. Uh, hier liggen ze, de ochtendkranten, Elisabeth...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 Tachtig procent van de ondervraagde vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie wordt verstevigd. Ze willen druk op het management kunnen uitvoeren zonder bang te zijn om hun baan te verliezen. De werknemers zijn op, staat met grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. Uit cijfers van onder meer het UWV en de uitzendbranche blijkt dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures snel het record van 2008 nadert. Zelfs voor ongeschoold werk, zoals heftruckchauffeurs, zijn amper nog mensen te vinden. Volgens een econoom van de Rabobank geldt de krapte voor bijna alle sectoren. Alleen in de branche cultuur, sport en educatie gaat het ietsje beter, zegt hij. Op andere plekken is het aantal bedrijven met personeelstekorten verdubbeld of nog erger.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 De tak die over handel met het buitenland gaat... stelde vorig jaar in april al een strijdplan op... nadat Trump een onderzoek had ingesteld naar de staalimport. Inmiddels heeft Amerika een invoertarief van 25 aangekondigd... op al het staal dat de VS wil invoeren. En daarbij richt Trump zijn pijlen vooral op de EU. Maar die blijkt dus voorbereid. Er is een plan met mogelijke tegenmaatregelen... zoals het verhogen van importtarieven op Amerikaanse producten. En steeds meer ziekenhuizen beginnen speciale afdelingen... voor ouderen op de spoedeisende hulp, schrijft Trouw. Volgens de krant hebben 15 ziekenhuizen zo'n afdeling... onder meer in Leiden, Arnhem en Almelo. Ouderen hebben volgens de ziekenhuizen andere hulp nodig... dan jongere patiënten. Een bepaalde bloeddrukwaarde kan bijvoorbeeld voor een jongere patiënt... prima zijn, terwijl diezelfde waarde bij ouderen een alarmsignaal kan zijn. En ook kunnen artsen ten onrechte denken... dat een oudere patiënt alle instructies begrijpt... terwijl die eenmaal thuis de helft alweer vergeten is... Met een speciale afdeling moet dat beter ondervangen worden. Ja, het is 18 minuten over zes nu. We gaan naar onze hoofdstad. Want over iets meer dan twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen... en een van de belangrijkste onderwerpen voor de bevolking van Amsterdam... is het toenemende toerisme. Daar wordt door veel Amsterdammers over geklaagd. Maar in de campagne wordt er eigenlijk nauwelijks over gesproken. Tot gisteravond, tijdens het grote binnenstaddebat... verslaggever Mark Hamer ging daar luisteren. Het ging over rolkoffers de afgelopen jaren... Airbnb. Yeah. En over grote groepen toeristen die over de Wallen trekken. Dit is Waarom ze het, uh, het pretpark noemen? Hè? Maar dat geluid horen we nu nauwelijks in de campagne. Volgens de bezoekers van het debat gisteravond in Pakhuis de Zwijger. Het gaat tot op heden te veel over Den Haag en te weinig over de gemeente. Ja, en over een partij, hè die voor het eerst geloof ik meedoet. Ja, nou daar word ik helemaal mis van. Die naam zeg ik niet eens. Ja, en u bent hier voor het binnenstelsdebat. Ja. Daar is het ja. bijna. Over de drukte, daar is er het ja. nog niet over gehad. Hadden we het net over. Ja. Kijkt u naar nou, nou, wat de partijen gedaan hebben de afgelopen vier jaar of wat ze willen gaan doen. Beide, beide. En ik hoop over beide iets te horen. Goedenavond allemaal. Mag ik uw aandacht? En de toehoorders kregen wat voor ze kwamen. Er werd teruggekeken. Meneer Ivers, u als woonwethouder u nee. heeft geprobeerd uh, Airbnb aan de ketting te leggen. Is nog niet echt gelukt, hè? Nee, maar dit was echt een, uh, wat dat betreft een vreselijke vier jaar, als je er gewoon even naar kijkt. Wat het toerisme opeens heel veel werd. Het groeide enorm in de afgelopen uh, jaren. En ik ben het met iedereen eens die zegt dat alle maatregelen te laat waren. De SPR wil dat een nieuw college een strijdplan maakt om het massatoerisme aan te pakken. De coalitiegenoot D66 keek ook vooruit. De partijen wilden overlast aanpakken. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Lijsttrekker Reinier van Dantzig. Wat ik hier u niet ga vertellen. is dat de gemeente. eigenhandig ervoor kan zorgen. dat we een grens stellen aan het aantal toeristen. en het aantal bezoekers. Dat zou betekenen dat we een hek om Amsterdam moeten zetten, een slotgracht moeten graven... de loopbrug moeten ophalen. En dat kan niet. PvdA-lijsttrekker Majore Moorman reageerde fel. De politiek kan wel degelijk iets doen. Als mensen gewoon geen hotelkamer kunnen vinden in Amsterdam... dan gaan ze heus niet op straat slapen, dan gaan ze ergens anders naartoe. Als mensen geen Airbnb-kamer kunnen vinden of een Airbnb-huis in Amsterdam... omdat we het gewoon verboden hebben, omdat we het zat zijn... omdat we het zelf weer in eigen hand nemen... dan gaan mensen hier niet Airbnb'en. Als er geen budgetvluchten op Schip... Meer landen. Dan hebben mensen dus geen plek om hier nog naartoe te komen. Er zijn gewoon politieke keuzes te maken. Okay. Ja. En dan zeg, u, moet, u moet paal en Perk stellen. Het is ja, duidelijk. maar kijk, euh, mevrouw Moorman, en ik, ik snap dat u dit verhaal vertelt. En ik snap ook dat u dit verhaal Omdat u vertelt. Omdat ik dat ook gewoon vind. Ja, u vindt het. Ja. Maar ik vind dat je in de politiek, naast wat je vindt, ook moet vertellen hoe je het dan gaat regelen. Ja, dan u weet ik... dus goed wat ik wil, want ik heb de afgelopen jaren samen met GroenLinks keer op keer voorstellen ingediend om bijvoorbeeld Airbnb te beteugelen. U lacht ons weg. Ach, het is allemaal maar perceptie. We moeten niet zo moeilijk doen over die drukte. Het gaat hartstikke goed in Amsterdam. Laten we de toerisme omarmen. En laat ik u zeggen, ik ben blij dat u van mening bent. Juist gisteren kwam het kabinet met een voorstel... om toeristen veel meer te verspreiden over het land. Uit het debat van gisteren kan worden afgeleid dat D66 Amsterdam... daar weinig voor voelt. Van Danzig. En vanaf Utrecht is het nog geen twintig minuten met de trein. En ik denk niet dat u als gemeenteraadslid gaat regelen... dat er in Utrecht een hotelstop komt. En dan ga ik u vertellen wat er gebeurt. Dat betekent dat het in Utrecht hartstikke goed gaat. Dat ze daar banen krijgen. Dat er daar allemaal mensen in hotels gaan komen. En in restaurants. Ja. Oh, en in laat restaurants, meneer ja. even zijn punt maken. En, in restaurants, maar en gaat dat door. al die toeristen als mensen naar Amsterdam komen... om hier door de straten te lopen. En daar ben ik niet voor. Dan heb ik liever dat wij het hier in goede baan lopen. GroenLinks-lijsttrekker Rutger groot vindt dat er wel actie moet worden ondernomen. Natuurlijk gaat het niet om een slotgracht. Maar als we niet een, een, een plan maken waarin we de balans herstellen... Dan, is deze, dan zijn delen van deze stad natuurlijk gewoon verloren. Want het breidt zich alleen maar uit. Dan dank ik u vriendelijk. Amsterdamse binnenstadpubliek was na afloop tevreden. Ja, ik vond het wel interessant. En wat gaat het toerisme nou aangepakt worden? Ze moeten wel, ze moeten wel. Er moet iets gebeuren. 10 euro entree voor die wallen. <güls> Daar komen er namelijk geen toeristen meer. Al die dagjes mensen die nu gratis even over ons wallen lopen. 10 euro entree. Dat dat, zal u, dat, leren. Is, dat is de oplossing. En, en, en met een pasje voor bewoners dat ze er gratis in mogen. Want ik woon daar natuurlijk. Bijdrage van Mark Hamer, gisteravond vanuit Amsterdam. Dan naar het Zuid-Engelse Salisbury. Daar lagen zondag een man en een vrouw bewustloos op straat. Het bleek dat ze in contact waren gekomen met een...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 We are unable to ascertain whether or not a crime has taken place. Maar het is duidelijk dat het de zaak hoog opneemt. A major incident however has been declared today and a multi-agency response has been coordinated.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 BBC is het mannelijke slachtoffer Sergej Skripal, een Russische expion. In 2006 he was hij vervuld van hoge treason in Russia. De allegation was...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 in return for the release of 10 spies from the US. Skripal vroeg politiek asiel aan in Groot-Brittannië en woont sindsdien hier...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 Het is alleen speculatie op dit moment. Um, we moeten duidelijk Maar in, the UK, that in 2000... Maar er wordt hier heel druk gespeculeerd over vergiftiging. En dat is gezien de geschiedenis met die andere Russische oudspion niet zo verwonderlijk. Bijdrage was dit van correspondent Suse van Kleef. De band Iels komt volgende maand met een nieuw album. The Deconstruction. Verschijningsdatum is 6 april. In juni komt de band ook nog naar Nederland voor optredens. En Eels is het project van zanger en liedjeschrijver Mark Oliver Everett. Oftewel E, want zo noemt hij zich ook wel. En dit is al, alvast een voorproefje van die nieuwe plaat. Today is the day. het liedje heet Today is the day. En het is nu bijna half zeven. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Onder meer de Belastingdienst en de Marichossé krijgen meer bevoegdheden. Zo mogen ze voortaan infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken afluisteren. Dat meldt de Volkskrant. Dat mocht tot nu toe alleen de politie, maar deze zomer gaat een nieuwe wet in. Het doel is om de georganiseerde misdaad beter aan te pakken.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 De premier van Slowakije beschuldigt de Slowaanse president van het destabiliseren van het land. Gisteren riep president Kiska op tot grote hervormingen in Slowakije en mogelijk ook tot nieuwe verkiezingen. Veel Slowaken hebben geen vertrouwen meer in de regering na de moord op een kritische onderzoeksjournalist. Volgens premier Fico gaat de president met zijn oproep zijn boekje te buiten. En de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Ollongren zich inzet voor het opheffen van het nepnieuwsbureau van de Europese Commissie. Het bureau bemoeit zich met de vrije pers in Nederland en het schiet zijn doel voorbij, zeggen veel partijen. Maar Ollongren voelt daar niks voor, zei ze gisteren. Het weer tot slot. In het noorden en oosten kan het glad zijn. Verder vandaag bewolkt met af en toe motregen en het wordt zo'n 9 graden. Jolanda van der Velde zit ook weer op haar plaats bij de ANWB vanochtend... om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het ziet eruit als een normale dinsdagochtendspits... maar we zitten al wel met een ongelukje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Inmiddels 20 minuten vertraging tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp. Voor de rest ja dagelijkse files met rond de 5 minuten vertraging.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 Het is bijna drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met ingang van vandaag mogen lobbyisten... niet meer onbeperkt door het Tweede Kamergebouw struinen. Lobbyisten van maatschappelijke organisaties of belangenorganisaties... die konden tot gisteren nog een pas krijgen... waarmee ze dan in die wanggangen konden komen. Bij de kantoren dus van de fracties. Maar dat is van vandaag verleden tijd. Oud-D66-Kamerlid Bert Bakker is lobbyist... en verbonden aan het bureau Mijners, Holla Partners. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. En dat betekent dus dat u alleen nog op de publieke tribune mag zitten? Uh, ja, of ik maak een afspraak met, uh, met een kamerlid bijvoorbeeld. En dan, uh, dan kan ik natuurlijk samen met het kamerlid... of de medewerker die me mee naar binnen neemt... Uh, gewoon met dat kamerlid spreken. Dat kan wel. Maar, maar u kunt er met niet... uw pasje ook niet meer in dus? Nou, ik ben oud-Kamerlid en dan heb je weer net een wat ander pasje, dus ik kan er op zich nog wel in. Maar omdat ik weet dat die discussie speelt, doe ik dat eigenlijk al jaren niet meer en maak ik alleen afspraken met Kamerleden. Dus de enige reden waarom ik nog zelfstandig zeg maar, het gebouw binnen ga, is om op de publieke tribune te zitten. Wat natuurlijk wel deel is van, van mijn vak tegenwoordig. Ja, maar goed, het is dus zo dat als je ooit in de Kamer hebt gezeten, dan krijg je een pasje en dan mag je in principe uh, achter de schermen ook komen. Ja, in principe wel, maar juist omdat ik lobbyist ben tegenwoordig... Eh, en omdat ik die discussie natuurlijk al jarenlang meemaak... Eh, heb ik al, al lang besloten om dat, eh, om dat niet meer te doen... om te voorkomen dat je ergernis wekt. Want ja, er is niets erger, dat vond ik vroeger als Kamerlid ook al... dan lobbyisten die zich opdringen. Er is niks mis, mee, met, niks mis met lobbyisten, denk ik... omdat eh, die op een hele nuttige functie eh, kunnen vervullen. Um, maar opdringen moet je jezelf niet. En uh, ik kan me wel voorstellen dat Kamerleden het vervelend vinden. wanneer, uh, nou zeker wanneer oud-collega's. Uh, in de wandelgangen struinen. om uh, deze of gene tegen het lijf te lopen. Hoort, hoort u daar wel eens een rare verhaal over? Nou, nee, maar wie, kijk, de publieke discussie is natuurlijk al lang gaande. Uh, en ik kan me wel voorstellen dat... Uh, uh, kijk, als ik als oud-collega in die wandelgangen loop... Dan, uh, dan wil men mij zien als een oud-collega. Maar als ik daar bezig ben mijn vak uit te oefenen... Ja, dan wil men mij natuurlijk niet meer privileges geven... dan een uh, andere lobbyist die niet toevallig oud-kamerit is geweest. Dus in die zin uh, is het al jarenlang zo dat ik nooit meer naar binnen ga... Uh, ja. Uh, op eigen gelegenheid. D dat geloof ik natuurlijk dan maar, als u dat, uh, dat zegt. Maar ziet u dan vanaf die publieke tribune wel eens andere oud-collega's die, die wel nog gewoon ook achter de schermen komen en, en lobbyisten zijn? Uh, nou, heel weinig moet ik zeggen. Juist omdat die discussie uh, zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Kijk, met, met lobbyen is denk ik uh, weinig mis. Uh, uh, iedereen lobbyt, er wordt voortdurend gelobbyd. En dat is, uh, maar goed ook, omdat Kamerleden kunnen natuurlijk niet alles weten en hebben behoefte aan informatie van alle mogelijke kanten. Uh, en en uh, dat, dat vinden ze over het algemeen zelf ook. Uh, maar iedereen kiest zo zijn eigen uh, informanten, zijn eigen input en de een praat liever met Greenpeace en de ander liever met het bedrijfsleven en dat is allemaal goed want uiteindelijk maken die kamerleden uh, de afweging. Ja. Ik, ik maar zou dat trouwens denken, weten, ik, ik, ik zou dat trouwens ze wel denken dat weten denk je... met wie ze praten op een goed moment. Ja. Dat snap ik wel. Ja, wat ja, want ik bedoel, ik zou, ik zou dus als lobbyist misschien wel juist heel liever niet in, in de schijnwerpers van de Tweede Kamer dan met kamerleden afspreken. Nou ja, je kunt overal afspreken. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Je kan ook een uh, kopje koffie gaan drinken buiten het gebouw. En, en je kan uh, kamerleden uitnodigen uh, in jouw bedrijf of bij jouw organisatie... of om een bezoek te brengen aan uh, iets wat er zo doet. Hè. Mm. Want, uh, ja, nogmaals... Uh, uh, lobbyisten heb je van allerlei uh, plijmage en van allerlei organisaties. En die doen allemaal hele interessante dingen. En daar willen die kamerleden vaak graag naar gaan kijken. Transparency Inter International die vindt eigenlijk dat al die passen moeten worden ingenomen, dat, dat, dat het gewoon überhaupt niet mag? Nou ja, maar het gebeurt dus ook in wezen niet meer. Uh, zoals ik al zei, het, het, het wild rondlopen binnen de, gangen, de wandelgangen van de Tweede Kamer... is eigenlijk niet meer aan de orde en is in het verleden wel eens misbruik van gemaakt. Althans, zo werd dat ervaren. Uh, en daar is nu al een eind aan gekomen. Ja, ik vind daar niet zoveel mis mee. Want uh, ik denk wel dat het zo hoort te zijn... dat kamerleden voor alle burgers uh, altijd toegankelijk zouden moeten zijn. Dat geldt voor lobbyisten, maar het geldt ook voor de buurtvereniging... of voor de cliëntenraad voor de bijstand. En uh, mijn ervaring is dat het over het algemeen ook zo is. En dat is goed, maar dat je daar een afspraak voor moet maken... en je bij de beveiliging moet melden... en, uh, en dat je dan wordt opgehaald het gebouw ingeleid. Want zo gaat het dan tegenwoordig... Ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Denk ik. Maar, wie, wie... En het enige wat er niet gebeurt is dat je in het wild kan rondlopen. Maar ja, dat was toch wel niet zo effectief. Maar, en, en, want dat Transparency International dat zegt ook nog... misschien moet je um, oud-Kamerleden uh, helemaal geen lobbywerk laten doen. Nou ja, kijk, daar is ook een discussie over geweest. En ik vind eerlijk gezegd dat uh, oud-Kamerleden moeten natuurlijk ook weer hun brood verdienen. Er is wel gezegd, oud-Kamerleden, of in het bijzonder ook oud-ministers, die zouden een zekere afkoelingsperiode moeten hebben voordat ze dat gaan doen. Daar wordt tegenwoordig volgens mij redelijk de hand aan gehouden. Uh, want op zichzelf, maar, maar zolang uh, het maar duidelijk is... Uh, waar iemand voor komt en wat iemand doet... ja, is er niet zoveel aan de hand. En dan kan een Kamerlid, uh, die, die, die, die is mans of vrouws genoeg... om te bepalen of men wel of niet uh, met hem wil praten... en, en, en uh, wat hij met die informatie doet. Want zo hoort het natuurlijk te gaan. Die maken altijd de afweging. Dank u weer van de telefoon van Bert Bakker... is dat oud-D66-Kamerlid tegenwoordig lobbyist... en verbonden aan het bureau Mijners, Holla Partners. Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven... dat stijgt wel ietsjes, maar het gaat allemaal tergend langzaam. Het streefcijfer is ooit vastgelegd op 30 procent. Maar nieuwe cijfers die vanmiddag in Den Haag worden gepubliceerd... die maken duidelijk dat dat voorlopig een utopie is. En hoe komt het toch dat er zo weinig vrouwen te vinden zijn... in raden van besturen en raden van commissarissen? Elske Doets, goedemorgen. Goedemorgen, meneer van Berg. Zakenvrouw van het jaar 2017. U bent eigenaar van een reisbureau met dezelfde naam. Klopt. Die 30 ja. procent, hè, die lijkt nog heel ver weg. Hebt u daar een verklaring voor? Uh, ja, zeker. Ik denk dat uh, te veel vrouwen uh, het hebben over kan ik het wel... in plaats van dat ze het gewoon gaan doen. En uh, dat ze dus veel te veel blijven hangen in een soort balans. Uh, balanceren tussen allerlei wensen en rollen die ze willen spelen... in plaats van echt keuzes maken en het lef tonen ervoor te gaan. Maar u zegt, ja, ze zijn er een beetje te bang dus eigenlijk... Ja, daarom heb ik dus ook onlangs uh, de term balanstrutje geïntroduceerd. Balanstrutje? Uh, ja. Wat is dat? Ja, dat? vinden sommige vrouwen misschien niet zo leuk om te horen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat ik zeg dat uh, Nederlandse vrouwen hebben kennelijk de luxe om part-time te werken. En daarnaast uh, uh, willen ze naast werken willen ze dus heel graag een, een, een leuke moeder zijn, ze willen een leuke echtgenote zijn... ze willen een leuke luizenmoeder zijn, ze willen een leuk yoga, ze willen leuk koken. Ja, als je allemaal al die rollen goed wil doen, kan je niet exceleren. Je zal keuzes moeten maken als je ergens in wil exceleren. Zeker als je dat professioneel wilt. Dus, dus wat we heel lang hebben gehoord, hè, van ja die mannen houden elkaar maar een beetje overeind... En, en, maar daar, daar ligt het dus eigenlijk niet aan, zegt u. Het ligt aan de nee. vrouwen zelf. Zeker. En ook vrouwen hebben erg veel moeite om elkaar te helpen. Um, er zijn weinig topvrouwen die ook echt andere vrouwen in het zadel helpen. Nelly Kroes bijvoorbeeld is er daar een uitzondering in. Uh, en die zegt ook wij moeten elkaar helpen in plaats van elkaar omlaag trekken. Omdat we jaloers zijn op mogelijke posities die we bereikt hebben. Maar wat doet u daar bijvoorbeeld zelf aan dan binnen uw eigen bedrijf? Um, nou, in mijn eigen bedrijf heb ik heel veel vrouwen werken, 91%. En de mannen die bij mij werken zijn ook een beetje vrouwelijk. Dus daar is een grote disbalans. Dus daar moet ik natuurlijk ook wat aan gaan doen. Hoe noem je mannen dan die uh, vrouwelijk zijn eigenlijk? Als je het uh, hebt over uh, balanstrutjes. Uh, uh, ja, nou ja, vrouwelijk zijn in de zin van dat ze dus uh, ja, uh, vrouwelijk, heel veel vrouwelijke energie hebben. Kennelijk past dat erg bij mijn bedrijf. Oké, okay, yeah. ja. Toch, toch nog ja. even, want de, uit onderzoek blijkt dat, dat toch niet altijd uh, de vrouwen uh, het hun eigen keuze is om part-time te werken. Laten we even luisteren naar professor Naomi Elmers eerder hier op NPO Radio 1.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 uh, je kunt die vrouwen dat niet altijd verwijten... Uh, dat ze te weinig ambitie hebben. Ja, nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Uh, om, ja, misschien als je kapper bent dat, je dan, dat het dan heel gebruikelijk is... dat je part-time werkt. Maar als je echt een toppositie wil bekleden... waar dit, ook, dit onderzoek over gaat... dan is het echt wel noodzakelijk dat je minimaal vier dagen werkt... om die uh, baan te kunnen, goed te kunnen bekleden. Ja. En dan komt er nog bij, want dat, dat blijft wel overeind... dat de mannen ook gewoon haantjes zijn. Ja, en vrouwen zouden gewoon ook niet zo bang moeten zijn... voor al die mannen op die apenrots. En uh, uh, gewoon hun dat ding laten doen... en dan volgens hun charmes in de strijd gooien op een goede manier... En uh, dan uh, imponeren, dat kan heel goed. Dat doet Meli ook en ik toevallig ook op precies dezelfde manier. Want je kan als zakenvrouw of als topvrouw ook met een goede charme heel veel bereiken. Een goede charme? Ja, ja vaak worden topvrouwen ook een beetje als koude kena's neergezet. Die een soort robot zijn, die geen kinderen hebben. Uh, hè, dat, dat is toch een beetje het stigma rond die powervrouw. En um, uh, ik heb ook een academy opgericht voor jonge meisjes... waarin ik dus laat zien dat powervrouwen ook kinderen hebben... en ook emoties hebben en ook wel eens moeten huilen... omdat uh, uh, ze denken, ik faal als moeder uh, op bepaalde cruciale momenten. Dus kwetsbaar opstellen. En, uh, ja, ik denk dat dat, dat een charme is ja. om dat te laten zien. Dat, uh, dat we niet allemaal een soort dolle zijn die uh, alleen maar gaan voor die carrière. Dat er twee kanten zijn aan ons. Ik heb begrepen dat u ook zelf nog een grote droom hebt, hè? Ja. Vertel ja, eens. Ik wil, uh, wilt u weten wat, ja. wat dat is? Ja. ja. Nou, ik wil uh, coach worden, het voetbalcoach van een uh, herenteam in de eredivisie. Maar echt coach ook? Dus op de bank en ja. spelers inzetten? Ja, zeker. Okay. Want dat is een mannenbolwerk van uh, heb ik jou maar. Dus uh, dat, dat moet gewoon doorbroken worden. En dat lijkt mij een hele grote uitdaging om dat te doorbreken. En uh, uh, ja, wat ik vooral interessant vind aan dat coachschap... is om die jongens die heel veel geld verdienen... en uh, vaak toch redelijk individualistisch zijn ingesteld... Uh, om daar een, een groepscohesie in te krijgen, nou. een groepssynergie. Ik ben natuurlijk ook een manager van een uh, hele groep mensen in mijn bedrijf. En uh, daar zitten heel veel parallellen tussen, dus dat lijkt me ontzettend leuk uh, om te ja, doen. Bij welke club kunnen we u verwachten? Nou, Feyenoord zit volgens mij te wachten op een goede coach. <lacht> het gaat wat minder <lacht> daar, <ja. lacht> da Dank voor het gesprek en we blijven u de gaten houden. Ja hoor, goedemorgen. hoor. Dat Dankjewel. was uh, Elske Doets, zakenvrouw van het jaar 2017... en eigenaar dus van dat gelijknamige reisbureau. Dan nu meer uit de kranten en van de site. Er was vorig jaar een recordaantal buitenlandse overnames... in de zorgsector, meldt het Financiële Dagblad. Bij 1 op de 3 overnames was de koper een internationale partij. Blijkt uit cijfers van fusie- en overnameadviseur Boer en Kroon. Een jaar eerder was dat nog maar 1 op de 8... Het gaat vooral om de dienstverlenende bedrijven in de zorg... zoals aanbieders van software en leveranciers van medische hulpmiddelen. Het buitenland zal al langer met interesse naar onze zorgsector kijken... omdat Nederland ten opzichte van andere landen voorop loopt in innovatie. De NS gaat reizen zonder saldo versneld invoeren. Dat zegt een woordvoerder van de spoorwegen tegen de Telegraaf. Het aantal testreizigers wordt vandaag uitgebreid van 100 naar 500. En volgende maand worden dat er duizend, inclusief mensen zonder abonnement. En in de zomer wordt het saldoloos reizen dan helemaal ingevoerd... onder de noemer NS Flex. Voor een euro extra per maand hoeven reizigers dan niet meer te checken... of er voldoende saldo op de OV-chipkaart staat. En ze krijgen achteraf een rekening. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier met cijfers waaruit blijkt dat de criminaliteit daalt. Dat stellen vakbonden FNV en CNV en 32 ondernemingsraden van de dienst Justitiële Inrichting, uh, Inrichtingen, schrijft het AD. Vandaag gaat er een petitie naar de Tweede Kamer... waarin ze vragen om een onderzoek van de Algemene Rekenkamer... naar de, zoals ze zelf zeggen, onbetrouwbare cijfers van justitie. Vorige week bleek uit rapporten van de politie en het CBS... dat de criminaliteit bijna overal afneemt. Maar volgens de vakbonden en ondernemingsraden... zijn die cijfers niet representatief... omdat daarbij niet wordt gekeken naar gevallen... waarin geen aangifte is gedaan. En topdrukte bij de Autowasstraat zien we bij de regionale omroep NH. Door het winterse weer van afgelopen week en vooral door het strooizout op de weg zijn veel auto's smerig geworden. En nu het lentezonnetje zich laat zien, wordt dat pijnlijk zichtbaar. In Beverwijk reden gisteren in een paar uurtjes tijd een recordaantal van 550 auto's door de wasstraat. Ja, Ik dacht eigenlijk die drukte een beetje voort zijn, maar het is vandaag al uh, topdrukt eigenlijk. Ja, het is een aardig rijtje. Maar we hebben de tijd. Hij is zo vies. Ik maak er tijd voor. <laughs> Eens <gacht> dus kijken of er al file staan ergens bij een wasstraat. Jolanda van der Velden? Nee, niet bij een wasstraat, maar wel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Een ongeluk, drie reisschokken zijn er dicht. De vertraging is al ruim 50 minuten. Vanaf knooppunt Ipenburg tot aan Zoeterwouderdorp 12 kilometer. Het beste is om daar de rechterparallelbaan te kiezen... als je op weg bent naar Amsterdam. En ook behoorlijk wat vertraging nu op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Devent en Alfred Forst een kwartier. Dat komt door een stilstaande vrachtwagen... En daar is de rechterreis ook dicht. Van 18 jaar geleden nu. Bluff.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 Geef me, dat ik hardop...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 Met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een hart dat scheuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen. Twee voor de mijne, drie voor de horizon. Waaraan we? Watermakers uit het jaar 2000, bluff dus en dansen aan zee. Acht minuten voor zeven is het. Vandaag verschijnt Eten met Franciscus, een boek met de favoriete recepten van de Paus. Het is het zesde boek over Paus Franciscus van Roberto Alborghetti. Vaticaanwatcher voor Dagblad Trouw. Stijn Fens kent dat boek en ging ook met de schrijver eten. Meneer Fens, goedemorgen. Goedemorgen. Um, u had uh, gelijk het water in de mond toen het boek las? Ja, dat is toch eigenlijk wel zo, want het is dus eigenlijk een, ja, een soort pauselijke kookboek met de favoriete gerechten van, uh, van de pauze. Ja, en dan komen de gerechten langs af. Uh, risotto op zijn Piemontees, natuurlijk empanadas, hè, dat is heel populair in, uh, in Italisch spaghetti met gehaktballen. Maar ook heerlijke toetjes als uh, hazelnotaart. Ja, zelfs uh, zo om uh, tien voor z'n uh, ochtends uh, krijg je er terecht van, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, de pauze is een smulpaap. Nou, dat is niet helemaal waar. is natuurlijk wel. Hij houdt van lekker eten. Hij, uh... Maar ik zou zeggen, geheel in de lijn van zijn persoon, houdt hij van sober eten, maar wel verfijnd. Dus geen overdaad, geen al te gekke dingen. En dat krijgen bijvoorbeeld de koks die voor hem koken als je bereid is ook te horen. Geen, over... geen overdaad, uh... overdrijf niet. Pauze wil eenvoudig eten. Ja. Is dit eigenlijk een pauzelijk kookboek Kan je dat zeggen? Nou ja, dat is, het, dat is het in feite wel. Hè? Want al zijn favoriete de, recepten, het gerecht die hij in zijn leven heeft gegeten, maar ook zelf heeft gekookt, komen langs. Maar eh, de schrijver heeft nog een andere boodschap. Er zit een, een serieuze boodschap achter. Eh, de, de ondertitel is niet voor niets. Recepten voor een goed leven. Het, het geeft ook aan hoe de pauze over eten denkt. Eh, de pauze is tegen verspilling. Het gaat bijna elk jaar naar de. Uh, Wereldvoedselorganisatie in Rome om tegen verspilling te pleiten, met, met, met lange, lange pleidooien. Dus het is niet alleen een kookboek, maar je krijgt ook nog een lesje mee hoe wij in deze wereld met eten moeten omgaan. Ja. Nou wordt hij uh, ja, moet hij natuurlijk, ja, moet ik vaak aanschuiven bij, bij Dinees en zo, maar u zei, u had het net ook over dat hij zelf dus ook kookt kennelijk. Ja, dan uh, toen, uh, toen zijn moeder met veel van, van die van Hunten raakte die moeder als zij er verlamd. En wie moest toen gaan koken? Ja, de, de kleine Gorge Mario uh, Bergoglio zoals hij eigenlijk heet. En dus in die keuken in uh, Buenos Aires... moest hij onder, uh, ja, bijna dictatoriale aanwijzing van zijn moeder en zijn, uh, zijn grootmoeder van 12 kant koken. En later, toen hij bijvoorbeeld uh, rector was van een uh, jesuïte uh, kookte hij ook. En leerde hij de studenten ook dat ze zelf, uh, zelf moesten koken. En zelfs als aartsbisschop van Buenos Aires... Ja, kwam hij gewoon mensen op straat tegen en zei die goh, heb je zin om een hapje met, met me te eten? En dan kroop de toekomstige pauze zelf achter het voornaar. Ja, prachtig. Het, het is uitgesloten dat hij dat nu nog doet? Of, of zou hij stiekem ja, nog wel eens een tostietje maken grootste... of zo? Nee, ja misschien, misschien doet hij dat af en toe nog. Maar dat is eigenlijk de grootste verandering in zijn leven... sinds die pauze, dat hij nu moet eten wat de pot schaft. Uh, hij woont in een soort in de Vaticaanstad, uh, Casa Santa Marta... Hij heeft daar wel een soort afgescheiden... Hij, hij eet er eigenlijk in het, in het gezamenlijke restaurant een beetje afgescheiden. Maar als, hij s avonds, als er s'avonds geen bediening is, dan pakt hij gewoon zijn blaadje... en kijkt wat er, wat er te eten is en schuift hij ergens aan. Maar hij moet eten wat de pot schaft en uh, dat zal wel een beetje wennen voor hem zijn. Nou, u hebt, ik zei dat u op die schrijver ook ontmoet, um, Alborgetti. Um, hoe, hoe weet hij eigenlijk precies wat de paus eet? Nou, hij heeft natuurlijk uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hij heeft, en hij heeft ook over veel chef-koks uh, uh, gesproken... die voor de paus moeten koken als de paus op reis is. En uh, hij heeft ook... Kijk, dat is het aardige natuurlijk. Het is eigenlijk een levensportret aan de hand van eten. Want het begint allemaal in de Piemonte... De, de regio in Noordwest-Italië... waar de familie van de paus vandaan komt. Dus je ziet eigenlijk de paus opklimmen in de kerk aan de hand van uh, ja, risotto en havenotaar. Ja. Is ook bekend wat hij het allerliefst eet? Ja, dat heb ik natuurlijk uh, uh, gevraagd. En dat is een, uh, gevuld, een, een, een gerecht dat heeft gevulde inkrif. En dat, die recepten staan ook allemaal gewoon in het boek. Hè. Dus je kunt het allemaal... Uh, Nakoken, al wil ik wel aanraden, zo'n inktvis moet helemaal uit elkaar gehaald worden. Dat zou ik door de visboer laten doen. <lacht> en het aardige is, die gevulde inktvis staat volgens die schrijver ook symbool voor de pauze. Het het, het, je moet niet afgaan op die eerste indruk. Als je terug je, nou wat ligt er aan. Als je het gaat eten, dan blijkt het gevuld te zijn met heerlijke dingen. Dus in de lijn van deze pauze, ga nooit af op die eerste indruk. Uh, verdiep je in je, je disgenoot, maar ook in het eten dat je eet. Ja. En in uw favoriete gerecht uit het boek? Nou ja, ik vind die empanadas wel heel erg lekker, maar uh, en uh, de uh, risotto op zijn Piemontees. Kijk, het aardige van Italië is de Italiaanse keuken is eenvoudig, maar de ingrediënten zijn belangrijk. Nou, ook helemaal in lijn met, met deze paus. Maar het, het is eigenlijk allemaal uh, ontzettend lekker ja. en uh, redelijk eenvoudig klaar te maken. En dat is het makkelijkste natuurlijk. Het zijn eenvoudige gerechten, maar. Ja. Ik zou bijna zeggen, iedereen kan ze klaar maken. Hartelijk dank voor de uitleg. Stijn Fens uh, is de Vaticaanwachtje voor dagblad Trouw. Het gaat dus over het boek Eten met Franciscus... geschreven door Roberto Alborghetti.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 NTO Radio 1.